11 uur. Dielketeertstra met het NOS-journaal. In Argentinië hebben 15 mensen levenslang gekregen. voor de moord op politieke gevangenen tijdens de militaire dictatuur. Onder de veroordeelden zijn een oud-minister en een oud-politiechef. De misdaden vonden plaats in de beruchte gevangenis La Cacha. in de stad La Plata. Tussen 1976 en 1983 zijn in Argentinië tienduizenden tegenstanders van de junta ontvoerd. en mishandeld of vermoord, onder meer in de La Cacha-gevangenis. De man en vrouw die gisteren dood werden gevonden in een woning in Nieuwegein... hebben zelfmoord gepleegd. De twee werden gisteren gevonden door medewerkers van een zorginstelling. Nadat buurtbewoners hadden gemeld dat ze ze al een tijd niet hadden gezien. De man en vrouw hadden een huis in een project voor beschermd wonen. Bij de zorginstelling is geschokt op hun dood gereageerd. De man die gisteren vier agenten in New York met een bel aanviel was een geradicaliseerde moslim. Volgens de politie bezocht hij extremistische islamitische sites en zette hij op sociale media anti-westerse berichten. De politiecommissaris van New York noemt de aanval een terroristische daad. Volgens hem heeft de dader in zijn eentje gehandeld. Een van de agenten raakte bij de aanval zwaar gewond, net als een omstander. De aanvaller zelf werd doodgeschoten. En na vijf jaar verbouwen gaat het Picasso Museum in Parijs weer open. Bezoekers kunnen vanaf vandaag bijna twee keer zoveel werken van de Spaanse kunstenaar zien als daarvoor. De verbouwing duurde veel langer dan gepland. Er was 2,5 jaar voor uitgetrokken, maar dat liep uit. Door onder meer oneenigheid tussen het personeel en de directeur. Ze werd uiteindelijk nog voor de heropening aan de kant gezet. Het museum is gevestigd in het Hotel Salé, een van de meest extravagante 17e eeuwse Parijse huizen. Het weer, het is bewolkt met regen of motregen. In de loop van de ochtend klaart het op en breekt de zon door. Het wordt 14 graden. Morgen begint het wat nevel op mist, maar daarna is er geregeld zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. CFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij het knooppunt Prins Klausplein de verbindingsweg naar de A12 richting Den Haag dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de N14... Een lange file op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en de brug Gorkum 9 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk op de A27 richting Breda. Daar staat tussen Noordloos en Werkendam 5 kilometer en is de rechte reisrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 They turn out the lights, she's still a baby to me. Cause when we get Ja, welkom terug uh, bij het tweede deel van uh, Goedemorgen Zandvoort. U uh, hoorde Charlie Rich, Behind Closed Doors. En dat lijkt me nou net een mooie intro voor een politiek item. En uh, daarvoor uh, hebben we de man die uh, alles weet over de Zandvoortse politiek. Frits van Kaspel uitgenodigd. En, uh, Frits is uh, bijna onze politiek commentator, uh, zou je kunnen bijna zeggen. Bijna wel, hè? ja. Vorige keer hadden we hem over de formatie uh, ja. van uh, deze coalitie. Ja, er, uh, er zijn wat strubbelingen geweest in deze coalitie. Frits, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Frits, heb jij iets van doen uh, hiermee? Niet dat de wethouder weg is hoor, dat gaat er niet om. maar uh, Met de situatie die nu ontstaan is... Nou nee, formeel eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik volg het natuurlijk wel. En uh, ja, kijk, op een gegeven moment heeft Gert-Jan Bluis mij gevraagd van uh, omdat Hans Cohen natuurlijk een nieuwkomer is op het uh, terrein van het uh, ruimtelijke bestuur in dat aspect. Of ik op dat punt zou wat willen adviseren als dat uh, in voorkomende gevallen noodzakelijk zou zijn. En dat heb ik ook gedaan. In die zin heb ik er. Uh, weet ik enigszins wat er aan de hand is he, over de strubbelingen. Ja. En ik ben ook wel gevraagd om bij bepaalde bijeenkomsten aanwezig te zijn. Ja. Okay. Dus Je ik, ben, hebt... ik ben enigszins op de hoogte van wat er in de oh, hand is. gelukkig. Ja. Je hebt het van nabij meegemaakt. Maar ik wou eigenlijk zeggen, Friets, dat is allemaal verleden tijd. Dat is gebeurd. Ja, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Want ik, vorige keer heb ik ook gehoord dat de heer Simons hier zat. Ja? En dan denk ik, nou, die zal er wel de hemd van het lijf gevraagd worden... hoe het nou precies zat, hè, met het schuurtje. En dat, dat soort dingen. Uh... Maar, maar dat gebeurde helemaal niet. Nee, ik vond het nee. wat kwaad, Want ik denk dat de burger. Wat graag wil weten. Wat dat, hoe dat nou zat. Hoe het nou precies ja. in elkaar zit. Ja. En wat er nou aan de hand is. Ja. Dat is niet gebeurd. Ja, de, ons uitgangspunt daarbij was uh, dat is genoeg gebeurd in de betreffende raadsvergadering. En in, uh, in de Zandvoortse courant is dat nog een keer uitgelegd. Uh, wij, heel slecht hoor, heel slecht. <laughs> ja, maar wij wilden liever kijken naar vooruit van ja en nu, hoe gaan we het nu oplossen? Ja, maar kijk, als je steeds maar zegt we moeten kijken naar de toekomst. En als je het verleden vergeet. Nee. en als je de fouten van het verleden over het hoofd wil zien. dan ga je de toekomst weer hetzelfde. Maar goed, die, die moet je meenemen. Jullie ja. bepalen de orde van de vergadering. Frits, ik ben het helemaal met je eens. Je moet leren van je fouten. Ja, ja. ja, ja. ja, ja maar. Je moet ze ook wel even benoemen. en goed analyseren. Ja. en precies ja. weten wat er aan de, orde, aan de hand is geweest. Ja. Goed, maar we zitten nu met deze situatie. Uh, Carl Simon zei ook in diezelfde uitzending: Wij hebben iemand op toog. Nou, daar hebben we nog niks van gehoord. Uh, hoe gaat zoiets verder? Is dat een kwestie van praten met mensen, een soort sollicitatiegesprekken voeren? Ja, dat is, uh, kijk, de oudere partij heeft geloof ik een kleine veertig mensen op de kieslijst staan. Ja. En dan zou je verwachten dat er toch wel eentje bij zou zijn die in aanmerking zou kunnen komen om daar behoren de heer Cohen te vervangen. Ja. Ja. Maar dat schijnt niet het geval te zijn. Dus nu duurt het en duurt het. En het is ik... iemand van buiten, hè, buiten de Daar partij. Ja, iemand uit Friesland of zo. Dat kost natuurlijk weer enorm veel uh, reiskostenvergoeding. Nee, die moet verhuizen. <lacht> ja, dat nou, gek zijn. Dat deed Martin Bierman ook. Nee, nee dat bedoel ik. Ja, dat gezeur weer van, nee. hè? dat je eigenlijk in de gemeente moet wonen waar je wethouder bent. En zij dan de raad een ontheffing daarvoor geeft. En dat gebeurt dan schoorvoetend met kritiek van de oppositie. Ja. Als wethouder vind ik ook dat je in de gemeente moet wonen waar je werkt. Ja. Je bent ja. zo verweven met het openbaar bestuur, in het dorp... en met de bevolking En al die verkiezingsprogramma's Die stel allemaal de burger centraal. Ja. Maar in de, de praktijk moet je dat ook nog even waarmaken. Ja. Dan vind ik ook wel dat je in de gemeente moet wonen waar je dan als wethouder functioneert. Ja, maar zou dat betekenen dat er, dat er geen capaciteit is binnen, binnen, binnen OPZ. OPZ? Ja, dat, dat, dat is wel duidelijk, want ik hoor ook al de naam vallen dat de heer Hogendoorn is gevraagd. Dat zou natuurlijk een merkwaardigheid zijn, want... Ja, kijk, als je als OPZ vijf zetels wint, hè, wat eigenlijk ongekend is. en dat dan het resultaat is dat je het CDA versterkt met een tweede wethouder in het ja. college. dat ja. lijkt me uiterst merkwaardig. Dat is heel merkwaardig. Maar goed, het ja. zijn dus allemaal van de verhalen die ze in het dorp rondgaan. En ja, op het ogenblik is het nog steeds zo dat het niet gelukt is. Ja, ik, ja, ik zou haar zeggen. Als je de hele gang van zaken ziet. Als er een wethouder valt over de onbenulligheid. Dan denk je. Ja, hoe zit het nou met het openbaar bestuur in Zandvoort gesteld. Als men zo'n minuscuul probleem. Hè, want er, de, de discussie gaat eigenlijk. Of er wel een probleem is. Niet of er dan iemand in strijd met het bestemmingsplan heeft gehandeld. Maar hè, of, hè, of in ieder geval daar die discussie. Of het wel zo is. Nou, als je dat probleem niet eens kunt oplossen. moet je dan de grote problemen van een gemeente oplossen. Over die, die drie decentraliseringen en andere dingen, het ja. venster van Zandvoort, watertorengebied, uh, entree van Zandvoort. Ja, als je nou al zo struikelt als openbaar bestuur maar, over zo'n onbenulligheid... maar hard ja, vast. Ja, was het dan niet zo in het begin dat, dat de heer Cohen misschien helemaal niet uh, uh, gewenst werd... van het begin af aan? Ja. Dus misschien is dat wel hard om te zeggen, maar... Uh, ja, uh, hij is uh, als raadslid gekozen door het volk. Hij is door de volksvertegenwoordiging als wethouder aangewezen. En er was er kennelijk iemand in het, uh, in het ambtelijk apparaat die daar moeite mee had. Nou ja, ik vind dan moet je dan als ambtenaar, dan hè, iemand die op die manier is gekozen, dan moet je opstappen. Maar goed, ik heb begrepen dat dat allemaal uh, elkaar, is het, dat de handen zijn geschud en dat. Uh, eh, dat uh, dat punt er geen probleem meer was. Nou, en dan concentreert het probleem zich verder over dat gebruik van het schuurtje, wat dan opeens een tuinhuis heet. en salon wordt genoemd. Terwijl het gewoon een berging blijft. Eh, want die mevrouw, die is één of twee dagen werkt ze daarin als een soort hobby. Maar wel belangrijk voor, de, voor, de, voor haar verdiensten. Het verdient er wat mee. En voor de rest is het gewoon weer berging. En eh, dat zich weg is, gaat het. Wordt het schuurtje weer voor fietsenstalling... en voor opslag van tuingereedschap gebruikt? Dus waar ja. gaat het over? Om ja. niks. Het, uh, het, daar heb je gelijk in. En uh, het beeld wat gecreëerd is... dat dat opgelost had kunnen worden. Ja. Uh, zeker binnen, binnen de bestaande wetgeving. Maar het is niet opgelost. En er komen dan termen als botsende karakters. Nou, dat was dan baan, mooi dan in het de Frans de gezegd. Maar, over, uh, maar is ja, dat is Maar. Goed, uh, daarom zeg ik, dat is gebeurd. Dat is zo. Daar is niet veel meer aan te veranderen. We zitten nu met deze situatie. En daar zal een oplossing voor moeten komen. Want we kunnen niet uh, vier jaar door met twee wethouders. Ja, kijk, normaal gesproken is het zo ook... Hè, dat uh, tenminste in mijn partij bij de VVD... waar ik nog steeds uh, stemmer van ben... Ja. er een wethouder zou zijn afgedankt... op deze manier trouwens ook nog... <laughs> Dan zou ik, denk ik, als bestuur meteen bij ledenvergadering bijeenroepen en daar verantwoording voor afleggen. Ja. Want het is ja. nogal wat, dat je je eigen wet haalt, onderuit haalt aan het pu publiek. Maar nou, dan ga je meteen toch die ledenvergadering bijeenroepen en dan ga je verantwoording afleggen, maar hier gebeurt niks. Omdat er geen ledenvergadering is. Ja, maar het is toch een vereniging? <laughs> ja, ja, ja. Het is een vereniging in die heeft leden. En als je op de grote website van, de, van de OPZ kijkt... dan zie je dat iedereen lid kan worden. Maar zo'n van een tientje per jaar. Dus ja. laagdrempelig. Ja. Nou, En dan mogen ze invloed uitoefenen... tijdens in principe twee keer per jaar te houden ledenvergaderingen. Zoals het bij normale partijen er ook toe gaat. En dan kun je natuurlijk je zegje doen als, als, als lid... En ja, ik denk, ik denk dat, dat de heer simpelweg er niet veel voelt om die leden bijeen te roepen. Gesteld dat er een ledenadministratie is. Dat ze precies weten wie de lid zijn. Maar, Zegt u nou dat het een eenmanspartij uh, eenmans, uh, uh, is, zeg maar? Nou, weet u, ik heb geprobeerd om uh, die statuten eens tevoorschijn te krijgen. Want het grappige is, een jaar of zes geleden toen was ik ook voor, nee, in 2004 was, er, was ja. ik ook informateur. En daarna ben ik gevraagd door de heer Simons... Hè, namens dit bestuur, denk ik, wat het dan was... om eh, voorzitter te worden. Nou, dat wilde ik niet, want ik ben een VVD'er. Ja. Maar hij heeft toen wel gevraagd of ik wat wilde schrijven... om eh, ja, die partij een beetje te laten organiseren. Nou, ik heb er een nodig over geschreven. En eh, omdat ik ook een aantal dingen zag... Die, ja, dat het volstrekt geen democratische partij was... He? En om daar verandering in te brengen. Ik heb daar een stukje over geschreven. Maar hoe het dan nu ervoor staat. Ja, Ik heb er geen zicht op, want ik, ik ben geen lid van die partij. Maar ik heb de indruk dat het nog net zo is als in 2006. En, want ja. Het, het is toch te gek dat je als je een wethouder werd stuurt, je loopt de leden niet bijeen. En dan ga je door de leden daarover informeren hoe het allemaal precies zat? Het ja. gebeurt niet. Nee. Nog even terug naar... Dus het is misschien wel een eenmans <laughs> Ik weet okay, het niet. Dat is, een, dat is een zaak van de oudere partijen zelf. Die, ja, ze, die ja, ze moeten oplossen. Het is natuurlijk wel een partij die ze statuten niet, niet laat. hebben. Ik weet niet precies. hoe wordt nu het, het huidige verenigingsrecht. Kijk, vroeger had je de... Het werd geregeld in het Burgerlijk wetboek, dat is nu ook zo, dat weet ik ook nog wel. Je had de werd op de verenigingenvergadering, waarin ook allerlei voorwaarden werden gesteld aan verenigingen. En er stond er ook in die wetgeving geregeld, als een vereniging zijn statuten niet naleeft... dat die door de officier van justitie, dat die, kan vorderen, dat die vereniging wordt ontbonden. Dus er is wel een sanctie van als je eigen statuten niet naleeft... Nou, hoe dat hier nu precies zit, dat, dat, dat, dat weet ik ook niet hoor. Want ik, ik heb verder weinig te maken met OpenZ. Ja. Nee. Oké, okay, dat begrijp ik. Uh, ze zullen alleen een uh, wethouder moeten leveren. Als ik dan nog even zo'n twaalf jaar uh, terug ga. misschien wel iets langer zelfs. Waarbij uh, het dualisme uiteindelijk ingevoerd werd. Ja. Eigenlijk in, in, in simpele termen is. Je zorgt dat je een wethouder levert die zijn vak kent. Het vakgebied goed kent. En in feite van welke signatuur die is. of hij nou VVD er is of OPZ er, of wat dan ook. niet belangrijk. Hij moet een vakman zijn en hij moet. Zijn kennis en kunde inbrengen. Zijn dat ook de dingen waar OPZ nou zou moeten kijken? Ja, Want maar, bij een Cohen is dat ongeveer gebeurd. Hè? Ja. Afgezien van de problemen die hij later kreeg, zou nou, zijn inbreng vakkundig... Op, op vakgebied zijn. Ja, ja, maar het is natuurlijk wel zo, kijk. Je moet bepaalde kundigheden hebben, bepaalde vaardigheden om als wethouder te kunnen functioneren. Maar het is voor een politieke partij natuurlijk wel belangrijk dat je een wethouder hebt die de beginsel van de, van de politieke partij aanhangt. Het kan moeilijk zijn dat je iemand, ja, laat ik zeggen, van, van Sociaal Zandvoort, wethouder voor de VVD laat zijn of zo. Dat, dat zal dan niemand begrepen worden. Dus de politieke signatuur, die is wel. Uitermate belangrijk. Op Rijksniveau toch ook. ziet er geen minister hè, die, uh, ja, die volstrekt van een andere partij is dan de partij waarvoor die minister is. Dat, dat, dat, het zou moeilijk zijn, maar theoretisch zou het moeten kunnen. Ja, je zou ja, moeten zeggen, je hebt, uit, je hebt het programma uit te voeren. Ja. ja. Klaar. Ja. En wat je eigen ideeën erover zijn, is een tweede. Maar dat wordt moeilijk natuurlijk. En dat ja. begrijp ik ook wel. Maar... Je moet natuurlijk wel iemand hebben die, uh, die de partijbeginsel onderschrijft. Ja. En daarnaast over allerlei kundigheden uh, uh, beschikt om het wethouderschap naar boven ja. te kunnen ja. uitoefenen. Ja. Maar daar gaan we toch voor voor onze gemeenschap. Willen we een vakman ja. hebben daar of ja. vakvrouw. Ja. Natuurlijk. Ja. En in eerste instantie, zodat dat wat oplevert voor onze Zandvoortse gemeenschap. Zo is het. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus is er een urgentie op dit moment om die nieuwe wethouder te vinden? Ja, die, die lijkt me heel erg groot. Omdat er allerlei ontwikkelingen... Hè, per januari. Op gaat, ruimtelijke ordeninggebied. Ja. Ruimtelijke ordening ook. Hè. Ik bedoel, we zijn al, al, al meer dan twintig jaar bezig om iets aan die middenboulevard te doen. Dat kwam nog uit mijn tijd. Hè. Het ja. was confidatie. Ja, Dat ja, ja, ja, ja, ja. komt bij mij vandaan. En alle onbescheidenheid gezegd. Ja. Nou, er is me helemaal totaal nog niet mee gevorderd eigenlijk. Nee. Dus ik, ik zie nog niks gebeuren. Er is wel intussen een uh, bestemmingsplan dat twee, drie keer bij de Raad van State is geweest. En dat is het dan nu, een vrij globaal bestemmingsplan voor zover ik weet. Ja, en men is bezig met de entree van Zandvoort. En, ja. En, ja, dat en schiet ook niet op. En, en dat komt nu niet veel van de grond. En met het vense van Zandvoort, ja, dan krijg je ook, dat vang ik dan hier en daar een beetje op: van, moeten we dat hele zaadje daar vol bouwen? Op het Badhuisplein, want er schijnen Chinezen, die schijnen daar brood in te zien. Ja, die willen komen hier om geld te verdienen. Niet om hier uh, de gemeenschap van voor te dienen in eerste instantie. Ja, als het beide zou samengaan, zouden ze het natuurlijk mooi vinden. Maar ja, die bebouwing die daar zou moeten komen. Die, uh, voor zover ik dat dan heb begrepen, is dat zeer ingrijpend. Waar, geloof ik, Cohen niet zoveel voor voelt. Die wil eigenlijk meer het uitgangspunt hanteren. ...van de Zandvoortse burgers, tenminste wat dan hier he, als algemeen acceptabel wordt beschouwd... ...heb ik het idee dat je vanaf de kerk staat bovenaan... ...dat je nog in de verte de zee kunt zien. Ja, ja dat was, de, dat al, was wel de bedoeling. En, het ik al, ik al, bedoeling, en dat lijkt me al... Ik ja, ja. al ja. De suggesties ja. die gedaan zijn in het verleden jagen mij schrik aan. Venster op zee, nou het is een, een heel klein raampje hoor. Ja. Het is, het is, het is geen wc. venster hoor. Het is geen wc-raampje. Nee, ge nee, nee, nee. Dus ja, ik, hoop niet, ja. Ja. ik hoop niet dat we die kant uit gaan. Nee, maar dat, dat zou misschien ook iets te maken, want je denkt ja... Als ik burgemeester van Zandvoort zou zijn geweest, laat ik toch niet een wethouder stranden. over, over, over, over, over, over, over een stuurtje. Ja. En wel of niet in de bestemmingsplan past. Maar er ja. liggen er misschien andere ideeën achter. Ja. waardoor die man eigenlijk liever uh, van het toneel, toneel moest verdwijnen. Ik weet niet of het zo is, maar. Ik, Frits, ik moet, het, kan uh, ik niet anders begrijpen. Het uh, doet je bijna vermoeden dat er uh, nog wat meer dingen achter zitten. Ja, ja. Niet ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Maar goed, daar kunnen wij niet over oordelen. Uh, Jij hebt een adviserende functie, daar begon je eigenlijk mee. Je wordt af en toe om advies gevraagd ja. door deze en geen, ook de oudere partij. De oudere partij die wilde zelfs ik informateur was. Ja. Vorige keer in 2004 was het de VVD en de oudere partij. Ja. En nu heeft alleen de oudere partij mij gevraagd. Ja. Oké, okay, dat was in de geval. En de situatie nu, word je niet ingeraadpleegd? Zoals nu met de ontbrekende nou, tot, wethouder. Tot, uh, ik ben erbij betrokken geweest. Uh, tot de zondagavond. Waarin opeens... Die beroemde zondagavond. Die politieke partijen bijeenkwamen. En, uh, ja, en toen vermoedde ik al wat er zou gaan gebeuren. Want ik krijg natuurlijk... Uh, kijk, je ziet mensen. Je ziet lichaamstaal. Je, je, je vangt woorden op. Dus ik heb voordat die vergadering zondagavond... Euh, euh, plaatsvond, heb ik Carl een brief geschreven. Ik zei, Carl, je houdt toch wel je poot stijf, hè? Je gaat toch niet je eigen wethouder laten vallen? Want dat voelde ik aan mijn water dat dat een beetje zou gaan gebeuren. Ja. Ja. Maar ja, het goede wat ik in die brief schreef, dat is allemaal uitgekomen. Ik zeg ja, maar kijk, in die situatie als je je eigen wethouder op deze manier, op deze gronden... Heel laat stranden, dan moet je zelf over gaan nadenken of je niet beter zelf kunt opstappen. Ja, en ik dacht dat dat ook de reden is dat. Ja, maar dat is de VVD hierin, die, die, die dat zegt. Dat de ledenvergadering van het OpenZet niet plaatsvindt. Want ik vermoed, als ik zo in het dorp links en rechts van alles hoor. Hm. dat als die vergadering zou plaatsvinden, dat de heer Simons een motie van wantrouwen in zijn broek krijgt van de leden. Dat zou me helemaal niet verbazen, maar goed. Oké. Okay. Dat is het politieke spel ja, op het ogenblik. Ja. We wilden graag uh, jouw visie hebben op datgene wat, uh, wat er zo gebeurt en uh, gepasseerd is. Die hebben we gekregen. Ja. Dank je voor je toelichting. Nou, dat was heel kort maar krachtig. Maar... Ja. maar de moeite waard om het te horen. Zeker omdat jij betrokken bent geweest bij uh, de bouw van uh, deze coalitie. Graag gedaan. Frits, heel erg bedankt. Graag gedaan. Goed, het was uh, een goed verhaal. Michel uw une belle histoire.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 Mon caille la providence, refusant de penser au lendemain C'est un beau Michel Fuguin met zijn mooie verhaal. We hebben iemand die staat te poppen om een ander mooi verhaal te vertellen. Roy van Buringen. Roy, het Sinterklaashuis. Dat is voor mij een verrassing. Het is tot nu toe ook geheim gebleven. Tot nu toe wel. Ja. Maar, maar Sinterklaas ook. heeft contact met jou genomen. Uh, ja. En uh, dat was wel heel erg leuk. Um, hij zocht een huis. In Zandvoort. En... Uh, en toen uh, ben ik voorop gaan kijken wat er ja. mogelijk was ja. met pandjesbazen gaan praten. En toen op een gegeven moment werd ik een keertje s'nachts wakker. En toen had ik het idee. Ik dacht van nou, ooit heb ik nog eens radio gemaakt in een gebouw die nu leeg staat. Ja. Ja. En um, toen dacht ik van nou, ik ga toch eens even met de pand-eigenaar praten. Kijken of we daar een leuk nieuw project van kunnen maken. En, um, en zo uh, werd het Sinterklaashuis geboren. Het Hangt idee leuk. in ieder geval. Ja, ja. En wat houdt het in dan, Roy? Sinterklaashuis? Het Sinterklaas. Hij gaat zijn intrek daarin uh, ja, in nemen. In ieder geval, er komen, in... De de ja. het wordt een beetje de huiskamer van Sinterklaas. Ja, okay. uh, het gro grote vissenkomraam, om het zo maar even te noemen. Ja. Dat, uh, dat is wel de bedoeling dat s'avonds ook kinderen voor het raam kunnen kijken... en kunnen gluren of er wat veranderd is. Maar... Wat je vroeger in etalages zag altijd. Oh, inderdaad. Van V&D. Bijvoorbeeld. En bijenkorf. Ja, ja. inderdaad. En uh, dat is eigenlijk. Daar begon het een beetje mee. Maar toen zei de pandeigenaar, ja, eigenlijk wil ik er ook dat jij een, uh, ja, een goed doel aan uh, gaat koppelen. En uh, kijken of we uh, kinderen die het uh, niet uh, breed hebben of uh, de ouders niet, niet breed hebben en niet zoveel Sinterklaas kunnen vieren. Mm -hmm. Dat die ook een kans krijgen om uh, ja, Sinterklaas te gaan vieren. En toen is eigenlijk het uh, idee uh, gekomen om, um, om activiteit in het huis te gaan organiseren. Uh, het, de bedoeling is wel dat het bomvol... qua activiteiten gaat worden. Het kan uh, zijn een, verhaal, een, uh, een verhaaltje... voor het slapen gaan van Dolores. Het kan uh, zijn schoen zetten. Maar het kan ook een bezoek zijn van Sinterklaas. Ja. We willen ook meeting Griets gaan uh, geven. Dat uh, die, de minder bedelden... in uh, Zandvoort... in het Klaashuis op bezoek kunnen. Als ze dat op dat moment willen. Uh, we gaan ook kijken of er samenwerking mogelijk is... tussen de Voedselbank. Uh, dat is ook wel de doel die we willen gaan kiezen. En... Uh, dan willen wij in de voedselpakketten gewoon bonnetjes te gaan doen. Ja. Dat de kinderen uh, hun schoen kunnen zetten, op bezoek kunnen bij Sinterklaas, maar ook een cadeautje krijgen. Want er zijn uh, nadat wij dit project gelanceerd hebben op diverse media, uh, zijn er diverse sp stille sponsors gekomen die je uh, uh, wel wat die willen sponsoren. Willen en hierbij ja. roep ik ook op. Alles is op dit moment nog welkom. Uh, financieel, maar het mag ook een product zijn, inpakpapier, het maakt allemaal niet uit. We alles gebruikt. Pepernoten. Ja. Uh, we ja. kunnen op dit moment alles gebruiken ja. om het Sinterklaashuis zo succesvol mogelijk te maken. Ja, hoe ga je het inrichten? Uh, ja, dat is wel een leuk nieuwtje. Want dat kan ik vandaag vertellen. Eergisteren zijn we op bezoek geweest bij Annette van uh, het pakhuis. Ja. Ja. En daar hebben we een heel leuk gesprek mee gehad. En het pakhuis gaat het hele Sinterklaashuis voor een je heel grote huiskamer. Uh, ja, die gaat een heel leuk. Uh, huiskamer ervan maken. Met hun meubels. En daarbij hebben we ook heel veel Facebook oproepen gedaan. Uh, van mensen die het allemaal leuk vonden om een kandelaar even te brengen. Of een... Uh een kop en schotel. Het uh, maakt niet uit. Het, het, ja. Alles wat moet in, een, het in, een, in een, om het gezellig ja. te maken. Ja. Ja. Ah, ik moet wel zeggen, we hebben een hele mooie boekenkast kunnen krijgen. Echt zo'n oude wetse bruine broekenkast. Die komt, uh, vroeger hadden we natuurlijk in de studio hadden we een bankje dat ja. we konden ja. zitten. Ja. Ja. En dat bankje is weg. Dat bestaat natuurlijk niet meer. Die is gesloopt met de verhuizing. En in die, in die koof komt daar een hele mooie grote boekenkast. Met, uh, met een lampje, met de boeken erin. En het wordt echt heel mooi. En een mooie voor thuis voor Sinterklaas. Die komt ja. er zeker. Ja. Ja. Die, en die komt voort eraan bijna. Ja, dat, dat, dat, dat, ja okay. dat, dat, dat, dat ga ik nog niet helemaal verklappen. Okay. En, uh, en hoe wordt zo'n huis bemand dan? Het Sinterklaashuis? Is dat elke dag open? Uh, wij gaan een programma maken. Uh, dat is op dit moment nog niet bekend. Want we zijn net een week er echt keihard mee bezig geweest. En uh, in die... Uh, ja, in het Sinterklaashuis daar komt een heel mooi programma en ook met tijden erin en ik probeer die in alle media ook te publiceren, hm. en, uh, zodat iedereen weet dat er wat is. Maar wat wel belangrijk is om te zeggen, uh, we organiseren dit, uh, ik doe dit uit persoon, niet als bedrijf. Ja. Ik heb natuurlijk als bedrijf zijnde heel veel uh, te doen uh, qua Sinterklaas. Ja. Maar dit is echt een puur project uit Roy van Buringen, niet uit On Air events. Het is dat heel Doe heel zelf? Dat doe ik juist. uit mijzelf. En dat maakte af en toe een beetje een misverstand. Want ik ben bij diverse organisaties wezen aankloppen van ik wil graag samenwerken. En dan wordt er doodleuk gezegd van ja, te commercieel. Ja, te commercieel. Nee, ik doe dit als Roy van Buringen en niet als bedrijf. Ja. Dat wil ik heel duidelijk maken. Ja, gemaakt nou dat is prima. Heel leuk dat je de huiseigenaar uh, ja. meekreeg voor ja. dat idee. Want ja. dat was natuurlijk het eerste. Ja. Dat was het belangrijkste stap. Daarna de meubels. En en nu de activiteiten, Er zijn zelfs nog mensen bij ons aan de deur geweest. Ja, we willen een leuke activiteit doen met Pijn. Ik zeg nou, hartstikke leuk. Ja. Werk uit. Kom, neem volgende week even contact op. En dan gaan we misschien ook wel uh, marsepijn uh, knutselen met de kinderen. En zijn er dan ook Zwarte Pieten? De, komen die ook? Ja, die ja, komen hè? zeker langs. En uh, Sinterklaas komt uh, diverse keren langs. We gaan uh, de, op de landelijke open... Uh, als hij aankomt landelijk. Ja. Dus dat is zaterdag. Ja. Ik weet niet, even de datum uit mijn hoofd. Nee, zondag komt hij toch? Ja, in Zandvoort zondag. komt hij. Zandvoort, ja, Zandvoort, zondag komt die zondag Z landelijk zaterdag? Zaterdag komt die aan landelijk. Dan is de opening van het Sinterklaashuis. Het Sinterklaas zal dan nog niet aanwezig zijn, want Sinterklaas komt natuurlijk aan in Zandvoort op zondag. Uh, maar de Pieters zullen wel aanwezig zijn om uh, de kinderen toch pepernoten te geven. En uh, daar gaan we gewoon een feestelijke middag van uh, maken na de, na de intocht landelijk. En uh, daar is heel Zandvoort natuurlijk voor uitgenodigd om bij die opening aanwezig te zijn. Wat ik wel nog belangrijk vind om te zeggen is dat uh, de kinderen die het wel uh, financieel of de ouders eigenlijk financieel kunnen missen uh, voor, uh, voor uh, de de wat rijkere kinderen. Daar zit dan wel een kleine kosten aan om het Sinterklaashuis te betreden. Maar daar krijgen ze ook echt wel, wel leuke dingen voor. Ja. En van, die, van dat geld wordt, wordt weer, we kunnen, weer kunnen we weer, weer wat gebruiken. meer doen. Ja. En, het is dus niet um, alleen voor de minder bedeelde kinderen, maar voor alle nee, kinderen. Het is eigenlijk voor ja. alle kinderen van ja. uh, Zandvoort. Alleen het... Uh, het, het, het, het hoofddoel is de voedselbank, de kinderen die het, uh, die het missen. Minder hebben. Ja. Uh, ik, ik kan het gemist hebben, Roy, maar heeft hier al iets over in de Zandvoortse courant geschreven? Nee, helaas of? nog niet. Oké, okay, gaat het komen? De, ja. dat, dat weet ik niet. Dat is aan de Zandvoortse courant. Ik roep okay. alle media op om het op te pakken, want het gaat echt een heel leuk project worden. Ja. En uh, nogmaals, het is absoluut niet commercieel bedoeld. Het is gewoon omdat we het leuk vinden en omdat we de hart uh, op de goede plaats hebben. De sinterklaas zijn dit jaar vervallen, de omstandigheden en wij dachten, als, uh, wij dachten van, nou, ja, leuk. we kunnen dan ook we een keertje dan. wat doen ja. voor de Zandvoortse kinderen. Dat ze echt langs uh, kunnen gaan. En ook leuk voor het pand. Het, het oude pand. Dat, dat, zo, ja, uh, mooi dat is gezien. heel erg leuk. Ja. Want uh, ja. natuurlijk uh, kom je daar uh, de eerste keer als je de sleutel krijgt. Uh, met een bepaald uh, gevoel naar binnen. Van nou, zo. Dat is een tijd geleden. En ik uh, had Maurice Mulder bij me. En die zegt van, wow, dat, wat eigenlijk een troep is het. <laughs> en, uh, dus er is schoongemaakt en nu ja, wordt, ja. Het, wordt het mooi. een uh, ik huis. Ja, ik zei ook al tegen Leo Heino... ik denk dat je het pand uh, drie keer zo leuk terugkrijgt. <lacht> ja, laat de meubels maar staan. je zou er na de hand misschien een kersthuis van kunnen maken? Ja, daar hebben we ook over oh. na zitten denken. Maar dat is nog even te oh. ver uh, over nagedacht. <lacht> ik zou het wel leuk vinden, maar de agenda's zijn gewoon heel ja, druk. Is, en, uh, is dit is er eigenlijk uh, tussen ge, niet gepropt wil ik zeggen. Dat klinkt een beetje negatief, maar... Zo ertussen gekomen. En dus het kwam op je pad geworden. Iedereen ja. die uh, vrijwilliger bij ons team is. Want we doen het met een team. Ik doe het natuurlijk niet alleen. En uh, die uh, werkt hiermee enthousiasme. Goed. Leuk, Roy. Heel leuk idee. Roy, we zijn Heel aan de tijd. Ja. Ik maar... wil graag nog een ja? klein oproepje ja? doen als het mag. Ja, ja, tuurlijk. Zijn er sponsors? Heeft u, toch, heeft, u weer, heeft u wat leuks voor het Sinterklaas? Is het een activiteit? Uh, wilt u samenwerken om zoveel mogelijk kinderen naar het Sinterklaashuis te gaan? Kunt u altijd een e-mailtje sturen naar Roy van Buringen, apelstaatjehotmail.com. En Buringen schrijft hem met dubbel u. Ja. En anders het telefoonnummer 06 19 42 70 70. Ik zou het nog wel even een keer zeggen. Nog een keer. 06 19 42 70 70. Kan u altijd even bellen. Alles is welkom en uh, we werken graag samen. Want dat is belangrijk belangrijkste antwoord. Oké. Okay. Roy, dankjewel bedankt. Harry. Heel veel succes, want je hebt nog heel veel te doen, hoor Zeker. ik. Zeker. En uh, we gaan er allemaal naar uitkijken. Want nou. het lijkt me een hartstikke leuk inietje. Jullie zijn welkom. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Roy Robinson, it's over. Your baby doesn't love you anymore. days before they end whisper secrets to the wind is een telg uit de Driehuizen-dynastie. Die ook zegt, het is over. Ja, het is inderdaad over. over. Uh, aangeschoven is Leen Driehuizen. Leen, familie Driehuizen heeft in Zandvoort heel veel handel gehad, in, op allerlei manieren. We hebben er samen eens een keer over gepraat en eigenlijk uh, zou ik uh, nou ruim 100 jaar terug willen gaan, denk ik, in de tijd, naar een klein cafeetje. Achter ja. wat, nu, uh, wat vroeger het wonder van Zandvoort was, ja. en nu de IJzerhandel daar zo achter. Dat da was, was... Da was al een, een cafeetje van de familie Driehuizen. Dat was van mijn oma, ja. Ja, ja. Dat was een klein kroegje en dat heette uh, uh, Diendeluis van de Ketting. Ja. En, uh, dat moet je even uitleggen, luisteren. Ja, ja, ja. De lui's de kitting, dat was, er waren de bomschuiten die dan uh, van zee afkwamen. En als ze dan door de branding terug moesten zeilen, die hadden geen motor. Dus die moesten op de wind moesten ze terugkomen. En als ze dan scheef op de branding kwamen te leggen, dan, kwam ja. dan ging het niet goed. Nee. Dus dan gooiden ze de luis gooiden ze uit. En dat was een soort anker, een renanker. Oh. Ja wat nu nog gebruikt wordt, zeg maar... Uh, naar raceauto's met een paar Ja, een, een parichuurs, parichuurs, ja, Oh ja, ja. Uh, oh, ja zo'n anker, ja. ja. ja. ja. En dat, uh, dat had zij boven de bar hangen. Dat was, uh, en die bar, die heette... Dien de Luis aan de Ketting. Dien. is ja. dus niet dat ze van de man niet weg mocht, of zo. Nee. <lacht> ze zat niet zelf aan de ketting. Op een die zat er wel altijd. Die, zat er, uh, die, zat, die had er zijn eigen plekje in die kroeg, achterin. Aan het tafeltje. Uh -huh. En het was geen nogal een uh, lange man geweest zijn. Ik ken hem niet, die man, maar... En uh, als dan de jeugd binnenkwam en die werd er een beetje baldadig, dan hoefde opa driehuis alleen maar even te kijken naar opa. En als die ging staan, Was werd heel rustig. Rustig. Was het afgelopen. heel rustig. Ja, werd rustig. Ja. Dat was ongeveer dezelfde lengte als die meneer die daar zit. <laughs> ja. uh, van daaruit zijn jullie ook op strand terecht gekomen als familie. Ja, ze deden toen al, uh, zwinters deden ze toen dat kroegje En uh, uh, zomers hadden ze de stroomtent. En die stroomtent stond uh, in de zuid. En die ging ook iedere avond weer, uh, iedere avond weer mee naar huis. Oh, dat ging op opvouwbaar een, uh, of zo? Ja, of? dat was gewoon een linnententje. Een en uh, op een, op een uh, handkar. En die handkar <laughs> diende dan als, als bar, zeg maar. Als als verkooptoonbank. Verkoop, dat was een van de eerste strandtenten ja, dan eigenlijk. waren de eerste strandtentjes. Ja. Wat, wat zullen we praten over twintige jaren van de vorige ja, ja, ja, of zoiets? Ja, dat is voor de oorlog denk ik. Ja. Oh, voor, na de Tweede Wereldoorlog of eerste wereldoorlog? Na de, tussen de eerste en tweede wereldoorlog. Ja, en toen begon Zandvoort ja, ook badplaats te worden. Ja. Ja. Ja. En toen had zij al, uh, toen had zij die strandtent en, uh, en het dat kroegje. En later is die tent verhuisd naar de huidige plek waar hij nu nog staat eigenlijk, strandtent 21. Die er, dat was dan de tent van mijn, oom, van mijn oma. En uh, mijn opa deed er niet zoveel in. En, uh, maar mijn, oom, mijn oma wel. En later, toen mijn oma stierf. Toen heeft uh, een broer van mijn vader heeft het overgenomen met zijn vrouw, oma Jaap. Met tante Rietje. En die heeft het tot uh, nou, de laatste drie jaar geleden zoiets. Ja, hebben ze het gehad. Dus die hebben het, uh, ik geloof, ook zoiets van 50 jaar gedaan. Ja, maar er was niet enige activiteit op strand, een tent, ook ijs. Ja, er waren meerdere, Drie driehuisers hadden meerdere tenten op strand. Er was uh, de oudste broer van mijn vader, die had dan uh, in Bloemendaal twee strandtenten. Ome Geer, dat was de oudste. En, uh, en de jongste broer van mijn vader, die was getrouwd met ook een tante Rietje. <lacht> en dat was tante Rietje Zwemmer van tent 17. En ...van oma Jaap Zwemmer. En oma Jaap die stopte ermee... Daar ging uh, Tante Rietje en uh, oma Joop namen die tent over. En die hebben die daar een aantal jaren gedaan. En toen uh, stopte uh, hun stopte ermee... Heb de Dini met Frans Redeker. De ...Dini was dan uh, de dochter van uh, oma Joop en Tante Rietje... ...ook weer Dien naar oma vernieuw, vernoemd. Mm -hmm. En die met Frans Reker getrouwd... ...die hebben die tent nog een aantal jaren gedaan... En, uh, ja, toen dacht, door een scheiding is het toen over gegaan. En dan heeft uh, Jaapie drie huizen. Dus de broer van Dini heeft het nog een paar jaar gedaan. En toen was dat ook afgelopen. En nu is die, uh, ja het is nu geloof ik, mango's geloof ik, dat ik. 17. Dat... Okay, is, uh, 15. 15. 15. Dus deze, uh, nee, het was 17. Het 7, was oh, het 17. 17. zeventien. Okay. Ja, zwemmer was dat. Ja, ja zwemmer. Ja, want 15 was Clara Kemp, geloof ik, vroeger. Ja, gewoon zo. Ja, wel. Ja, ja. Ja. Ja. Maar oké, okay, dat is dus uh, verdwenen. Maar tegelijkertijd waren er ook drie driehuisens die het venten op het strand deden. Ja, mijn opa die deed het al voor de oorlog. Die deed dan uh, met een juk hij over het strand heen. Heb ik me laten vertellen. Ik weet niet helemaal. Met dat... vis? Met ijs. Oh, met ijs. Ja. Oké. Okay. Die maakte thuis in het schuurtje, het hij een heel klein ijstonnetje, machientje. <laughs> en daar maakte hij het ijs mee. En dat ging dan een juk en daar ging hij mee het strand op. En dat werd dan uitgevind. Ja. Wat helemaal niet zo vreemd was. Want ja. iedereen liep met een juk toen de ja. tijd. Ja. Ja. Met, met, uh, met van alles, zure ja. bommen en ja, zo. en eh uh, en, uh, Fruit. fruit. En, fruit. En, uh, en Later groeide dat uit tot een karretje. Mm. En uh, kwam daar kwam dan een paardje voor te staan. Voor de haringboeren en... Uh, bij ons dan uh, werden het de platte wagens want de oudste broer van mijn vader had ook die bikkerij van de huizen die in de oorlog, uh, of in de oorlog uh, gesloopt zijn die stenen ja. bleven over en die werden schoongemaakt en die werden dan met paardenkarren die die naar Haarlem gebracht en dat waren die paardenkarren gingen dan zomers het strand op met een ijsbak erachter grote, grote vierwielige karren waren dat dus winters dan met met dikstenen. En zomers met de, ijskort, met de ijskort. En dan praten we over... vlak na de oorlog. Ja, ik kan me dat nog wel herinneren bij het circuit. Dat daar, daar lagen al die hopen met puin. En ja. daar werden stenen schoongebikt. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat waren driehuizens die ja. dat deden. er waren van die afdakjes en er werden dan... Uh, dus onder die afdak eh, zaten ze die stenen schoon te bikken. Er werden geen huizen van gemaakt, er werden, maar er werden muurtjes van gemaakt. Of eh, funderingen, dat soort dingen meer. Ja. Even naar het ijs, van, zeker na de oorlog. Dat herken ik nog een beetje, omdat ik in die buurt woonde. Jullie hadden een ijsfabriek, hè? Onder wat toen monopol was, of zo? Boven de Zeestraat, ja. Dan ja. had je eh, de Redhuis, de Red Red waar later eh, Zwijnsberg in gekomen is. Met het garage van Jongsma. Ja. En dat pand wat ernaast stond, dat was ook van waar, Dat huurde mijn vader met zijn broers. Met zijn drieën huurden ze dat. Want ze wouden toen eigenlijk een ijsfabriek gaan maken. Een soort grossier, dat ze gaan doen. Ja. Maar dat, dat ging niet door. En toen werden het ventwagens. Ja. Ja. En dat ging toen het strand op. Ja. Ja. Ja. En na de oorlog, toen, euh, ja, toen werden die karren, die dat was afgelopen. En toen moest je die karretjes ook veranderen. En toen... Euh, Kochten ze van die uh, kofferwagentjes van Schiphol. En die hebben... nog een Die heeft die, die karretjes. Waar er waren drie van die karretjes. Die hebben ze lopend gehaald. Vanaf Schiphol naar Vanaf Zandvoort. Lopend naar lopend, ja. <laughs> ja, die bagagewagentjes. Bagage die ja, op Schiphol ja, ja. Ja. En Die werden dan omgebouwd. Naar, en er gingen er een paar voor. En, en een, een ijskarretje. Aan, en een ja. Parasol erop. En een Ja, ja. ja. ja. En zo, zo heb ik ook nog gereden met die karretjes. Ja... Uh, jullie hadden paarden daarvoor staan, die stonden ja. daar ook, daar waren ook de stallen. Ja, die paarden stonden overal. Die gingen, uh, toen de tijd gingen die paarden na de zomer weer weg. En dan kwam er kwam in het voorjaar weer een nieuwe paarden. Er kwam een paardenhandelaar, Hartman heette die man. En die kwam dan nieuwe paarden brengen en die, dan gingen die paarden er weer voor. Dat kon toen de tijd nog, dat was het strand niet zo. Uh, ik uh, lees niet zo moeilijk over. Nee, of, uh, nee. en het, was ook niet zo, het strand was niet zo gek druk met van allerlei andere dingen. Met, mm. Met, mm. Uh, ja, daar komen we zo nog even over ja, te praten. Nou ja. Maar oké, okay, dus jullie ruilden die paarden om, dat is later veranderd. Want, uh, ja. En jij hebt bijna een paardenpension op dit moment, uh, ja. zowat. Ja. Uh, dat, dat moment is, heb jij gedaan of je vader nog zijn eigen paarden gehouden om het hele seizoen? Nou, wij moesten dus ook met die paardenkarren rijden voor mijn vader met die ijskarren. Ja, en dan, ja, dan kwamen die paarden voor te staan en wij gingen ons aan die paarden hechten. Ja. Dat, bij de driehuizers kwam dat niet voor. Dat, uh, we hadden ook allemaal in de duin bij de paarden, allemaal konijnen. En, maar tegen de kerst was het opeens allemaal weg. <laughs> ja, ja, Wij hechten ons aan de dieren, maar hun niet. Nee, het was een soort, uh, ja, het was toch een speciaal ras mensen. Ja, ja Die oude dan ja. Jij hebt het op een gegeven moment van je vader overgenomen, het ijs. Ja, klopt. Heb je daar opleidingen voor moeten hebben? toen Toentertijd moest je naar school, ja. Voor je ijsbereid diploma. Oh ja. ja? Ja. Dat was een hele opleiding daarvoor? Een hele daarvoor. opleiding. In uh, Soetermeer. Dat was een uh, ambachtelijk ijsbereider ben ik officieel. Ja. <laughs> ja. Had je dan ook van die ijsmachines of zo staan? Daar. Hoe deed je dat? Ja? In, in, in je ijsfabriekje zal ik maar zeggen? Nou dat mijn vader ermee stopte. Die werd toen 65. En we moesten toen bovenuit de Zeestraat moesten we weg. Toen gingen ze die flats bouwen. Uh -huh. Ja. En toen hebben mijn vader en ik hebben toen een schuur gehuurd... Uh, in de Hofdijkstraat van de EMM, van de, van de woningbouwvereniging. Mm -hmm. En dat hebben we omgetimmerd naar uh, Ijskeuken, waar de karretjes in stonden. En daar kwamen de nieuwe, uh, toen ging ik het ook doen, toen kwamen de nieuwe machines in te staan... In, uh, van die, die grote. Toen, toen je, ja, van die ja. ja, die ja Ik zou bijna <laughs> zeggen. kneedmachines en zo ja, die dat ja, allemaal ja. draaien. Ja. Daar zul je ook. Op... draaide je eigen ijs in, ja. ja. Oké, okay, dat moest je leren. Moest je leren. In de school dat om van dat van te van leren om te doen. doen. Ja. Uh, en, en ook controle. Voor keuringsdienst van waar. Hygiëne en, en zo. Al dat ja. soort dingen ja. kwam daar ook ja. bij kijken, neem ik aan. Ja. Ja. veel, vaak. Als, je, als het goed ging, als ze een keer kwamen en het was goed. Dan zag je ze een hele tijd niet terug, nee. maar als het niet goed was, dan kwamen ze wat, mee, wat meer controleren. Ja. ja. Maar, maar uh, ja, als je, je aan de regels houdt in die ijskeuken, dan, uh, ja, dan gaat het gewoon goed. Ja, ja. Ja. Je en, moet je aan die regels houden. En op strand, dat, dat, dat ijs koud houden? Dat ging... Uh, Met staven ijs? Ja, dat we, toen de tijd uh, boven de zeestraat maakten we ons eigen uh, ruw ijs nog, dat waren ja. van die staven. Ja. En dat ging dan... Uh, in die. Het was een vierkante kist, er ging een ronde bus in. En om die bus werd dat ruw ijs gestort, zeg maar. Het werd er omheen gestand ja. en met pekel erbij. En dan kreeg je een lager vriespunt. En dan ging de deksel erop en dan uh, het was het klaar. En dan, dan hield je het wel een dag vol? Ja, langer. Ja hoor. O, o, ook in de zon? Ja, dan zat een stopje onder. en dan, Het ging wel ontdooien natuurlijk. Ja. Dat ijs wat er omheen zat. Ja. En dan ging het stopje ja. eruit. En dat, dat lekwater kwam eruit... En het werd weer bijgevuld met ruw ijs. En dan was het weer koud? Dat was het weer koud, ja, ja. ja. Als kind heb en jij. later ja. ging dat met. Uh, ja, van die koelboxen, cool zeg maar. Ja. Ja. Als kind heb jij natuurlijk heel veel daar aan moeten doen. Bussen ijs nabrengen en dergelijke. Want het werd uitverkocht op het strand op een gegeven moment. Ja, je startte dan. Uh, ja, dat je nog klein was, dan. Uh, ja, dan moest je een pakje brood naar je vader brengen. Die stond op straat met zijn ijskart. Dan ja. moest ik brood brengen bij mijn vader en dan, uh, ja, Zodra je ergens binnenkwam, of in de ijsfabriek of op strand, je moest gelijk wat doen. Yeah. Dat was vast. Je kon niet binnenkomen en niks doen. Dat nee. Ja. Nee. Ja. Dus als ik het strand opkwam om brood te brengen, dan stapte hij van de kar af. Net zo pak brood. <lacht> en dan bij, kon je... bij de strandtent op het terras zitten. bestelde een kopje koffie. <lacht> En hij schreeuwde dan vanaf het terras naar mij dat ik door kon rijden. Ja. <laughs> <dan> Heel mooi. <laughs> ja, ja. En dan was je in een jaar of twaalf. Ja, ja. Ja. Dus je bent er al jong in gerold eigenlijk. Op een, ja, een gegeven ja, moment moest, neem jij het je over. Moest, ja. Je moest, ja. Je moest ja. Mij, ja. Op een gegeven moment neem jij het over. Nou, je gaat met je paarden en je hebt nog een tijd ijs gemaakt. Maar ja. uiteindelijk ga je over op voorgefabriceerd ijs. Ja. En, en tractoren voor de karren. Ja, want die, die paard is natuurlijk hartstikke leuk op het strand. Het staat heel leuk. En je eigen gedraaide ijs is ook leuk. Maar het is heel arbeidsintensief. Ja. Moest en je s morgens vroeg op al om ijs te maken? In drie uur s nachts ging ik de schuur in. En, en, en het legde eraan wat, of het mooi weer was. Of het mooi weer werd. Ja. Want om één bus ijs te draaien had ik een uur nodig. Ja. En ik had er zes ja. nodig. Dus de... Zo. Voordat ik was je op... zes uur bezig. Vier ja. uur, vijf ja. uur. Ja. Je had al een dag achter de rug voor je op het strand was. Ja, ja, de dagen waren zeg maar van, van uh, nou, als, je een, als ik helemaal opnieuw moest starten, als je geen ijs over had, dus, dus als je de dag los was en je moest dan volgende dag weer, dan startte ik om een uur of vier s'nachts en was ik s'avonds om een uur of negen klaar. Goedemorgen. Morgen, ja, dan, ja. En als je dan een wat mooie zomer had, dan uh, had je het Tot wel je gehad. Aan de, maken, had je het ja. gehad aan het einde van de zomer. Ja, zo, je, zo in het voorjaar woog je dan zoiets van 75 kilo. <laughs> en in het zo aan het eind van de zomer was je nog een uh, nou, kilo of tien was je kwijt denk ik. Ja. Ja. Maar God. dat hadden het meeste mensen op strand, het okay. gebeurde gewoon. De winters dus kwamen we aan en de zomers moest je werken dan moest je Ja, ja dat is zo. Ja. Dat met de stoelenmannen en alles bij de stroom. Ja. ook zo. Dat, ja. Ja. Ja. Maar met de paarden was het niet meer vol te houden. Nee. Uh, die zijn vervangen door tractoren. Ja, uh, het, het is jammer dat die paarden niet meer konden. Want uh, ja, de, de, er zijn zoveel dingen die die mensen moeten vermaken op strand. Ja. Uh, Kitesailen en, en surfplanken. Was het te gevaarlijk met die paarden? Ja, ja, ja. Ja. En uh, opblaasbare krokodillen, luchtbedden, weet ik veel wat allemaal. En, uh, daar kun je een paard niet tegen trainen. De, ja. Als wij een nieuw paard kregen, als ik een paard kocht... dan was ik een hele winter bezig om te trainen... om zo veilig mogelijk het strand op te krijgen. Ja. Ze schrokken natuurlijk van alles. Ja, je, ja. ze schrikken. En als je dan, uh, het is al gebeurd, hè, de trainen op ja, dat hol is gesloten. Twee keer. keer, gebeurd. Ja. Twee keer. Het, uh, het was toen op een zondag toen uh, een van mijn karretjes... dat uh, ja, paard ging op hol. Hm. Dat gebeurt. Ja. En vroeger was er niks nieuws. daar gingen wel meer paarden op hol. Ja. En het paard, een paard die door de, alles kwam door de straat heen met paardenwagens. Als een paard een hoop neerlag, dan was het normaal. Ja. Ja. He, want de kolenboer kwam, de melkboer... En al ja. de iedereen kwam, als paarden. En iedereen ja. reed met ja. paardenkarren. Ja. En, en, en, een paardenhoop op de straat, dat was normaal. Ja. Maar ja, op strand... Was vroeger ook normaal, maar nu niet meer. Dat nee. kan niet meer. Nee. Zelfs de politiepaarden die lieten nee. wat achter. Ja. Ja. Dat, is ja. ja. dat is ook niet meer. Dat is ook niet meer. Als je dan met de ijskar staat en de uh, ene, ene kant staat je ijzerschep... en de andere kant doet de paarse golften, dan is het, nee. ja, het is niet leuk om te zien. Maar nee. vroeger ja. was het zo en ja. dat, niemand kijkt daarvan op. Ja, nee, dat is. Maar zo. de tijden veranderen dat kan niet meer. Dat, ja. uh, nee. Dus dat was een van de redenen dat het, het werd een beetje te het werd te druk op strand met voertuigen. Ja. En uh, uh, uh, telefoontjes, uh, en kites, veel surfbanken, enzovoort. Het is erg ja. jammer, want ja. het was inderdaad, ja. zoals ja. je ja. zegt, ja. hartstikke leuk. Ja. Ja. Paarden zijn uh, met pensioen gegaan bij jou en die ja. blijven ook. Ja, als het even kan, wel ja. ja yeah. Paarden hebben nog een mooie oude dag. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Uh, als het even kan blijven, ze. ik vind ja. het nog steeds leuk om te doen. Ja. Dus. Ja. Nou, dit jaar heb je besloten. En je bent echt de laatste drie huizen op strand. Vandaar dat we je ook ge ja, gevraagd ja. hebben. Heb je besloten om te stoppen? Ja. Dat is ondertussen gebeurd, officieel? Dat is gebeurd, ja. Dat is allemaal rond. Officieel. Hoe, hoe waren die laatste jaren op strand? Leen, want dus wat je net al zei, er is een hoop veranderd. En, en als je ook kijkt, de, de, de rijende restaurants uh, zijn er op strand. Is dat ten gunste of uh, ten ongunst? Nee, het is on ongunstig. Kijk, dit is um, een... Um... Een paar jaar terug uh, is broncering vrijgegeven vanuit Brussel. En dat houdt in dat iedere venter of op strand mag verkopen wat hij wil. Die mag van uh, gebakken vis tot cola en alles? ijs en ja. alles verkopen? Je, bijvoorbeeld de haringboer die rijdt met watermeloen. Hij oh mag. ja, dat mag. En uh, nou ja, als, dan is het zoek, vind ik. ik. Ik ben zo, schoenmaker hou je bij een leest. Dan hebben we allemaal nog wat. Ja. Ja. Het, kijk, het strand uh, is een aantal kilometers lang. En als je daar met zes, zeven of acht karren op rijdt... en je moet het allemaal verdelen... dan heb iedereen nog een boterham. Maar als we allemaal hetzelfde gaan verkopen... dan wordt, hebben we allemaal bijna niks meer. En, en dat, dat, die kant ging het op. Ja. En je kent nog steeds een boterham verdienen op het strand. Dan gaat het niet om. Het is, het is, uh, dus als het goed weer is, komt er, komt er volk. En het komt iedere zomer weer goed. Maar... Als je het zoveel jaren gedaan hebt, dan uh, gaat de aardigheid eraf. Ik heb er geen zin meer in. Ja, in feite was je zover dat je eigenlijk moest beslissen... of je je karren nou zou ombouwen naar ook wat uitgebreider. Ja. met broodjes, frisdrank, ja. weet ik ja. veel wat, Want en moet, ijs. Ja, ik reed enkel met ijs en dan... Uh, dan uh, nou, dan wordt het moeilijk, want er waren meerdere karren bijgekomen, ook met ijs. Ja. Ja. Voorheen waren wij de enige die met ijs ja. reden. Dat ja, de, is, dat is in feite rijden er 15 ijsventers nu. Hè. Er zijn 15 IJs. vergunningen ongeveer. Nou ja, Floor... Nou ja, oké, okay, maar, maar in, in principe het zou, zou het kunnen. kunnen. Het zou ja. kunnen. Ja. ja In plaats van uh, twee of drie ijsventers uh, kunnen er 15 rijden. Ja. En ja. dan wordt de spoeling wel ja. erg dun. En alle strandtenten hebben ijs. Ja. Oh, ja. Ja. En uh, mogen ook een tweede verkooppunt neerzetten op het banket van de strandtent. En daar ja. gaat ook al nou. ijs in. Dus het wordt, ja. het wordt steeds ja. moeilijker. Ja, dat is zo. En, uh, ja. Ja, en, en dat heb je toen besluiten van: ik, ik heb het gezien, het is ja, genoeg. Ik wou mijn zoon, die denkt nou dat Leen het misschien nog over wil nemen. En, uh, dan had ik, want, kijk, we hadden alles. De schuren is er, de vergunningen zijn er, de know-how is er en, uh, en, uh, en klaar. Maar uh, ja, hij moet er wel zin in hebben, hij had er uh, geen ja, zin in. Nee, ja. nou, hij Houd houdt het op. Houdt het op. Ja, houdt het en ik ben zelf 63 in. Ja, het werkt uh, niet helemaal goed meer zoals het zou moeten werken allemaal. het lichaam. aan. Dus je hebt gewoon een beetje te hard gewerkt je leven. En dan... Uh ja. Dan moet je dat besluit nemen. Ja. oké, okay, En ik kan gaat... ook al zo'n zomer op strand zitten. <laughs> ja. Of met je zeilbootje, met je zeilbootje ja. weg. Ja, dat ja. is waar. Nou, het zei je gegund, Leen. En, uh, wat, 50 jaar ongeveer heb je dit gedaan. Uh, ja, ja ijs. Nou, ik ben 63 nu. En ik was 12 jaar. Dat ik met nou, ruim met 50 ijs. jaar heb je ijs uh, ja. op strand. Ga je ook naar school natuurlijk. En je gaat ja. dienst in. En, maar je hebt ook weer dagen dat je weer thuis komt. En dan moet je gelijk weer in de gang. Ja, nou, dat ja. is zo. Dus het is niet, eigenlijk niet één zomer dat ik niet met met het ijs bezig ja, geweest bent. Ja, We zijn ja, altijd, ja. altijd wel op bezig Amzal. geweest. Ja. over. Ja. Zoals wel. Uh, ja. Ja. aardig Je kijkt er niet ongelukkig bij, uh, zie ik. Ja. Een beetje is, weemoedig. Ja, het is beetje weemoedig, maar. misschien. Dus, dus Kijk, voorheen waren, waren er genoeg drie huizen op het strand. Dat, dat, uh, ja, maar, en, maar nu geen één meer. Ja, dat, jij was de laatste. Dat, houdt op. Ja. Dat, okay. dat zie je met andere dingen ook. Je ziet een garagebedrijf, zie je. En dan kom je een jaar later door diezelfde straat heen. En is het garagebedrijf ja. opgehouden. Dat, ja. dat is waar. Ja, ja. ja. Okay. dat oké. Het houdt op. Alleen ja. uh, nog veel plezier. Ja, dankjewel. In de rest. Van je leven. Ja. zou ik zeggen. <laughs> Gaat lukken, denk ik. Leuk dat je je verhaal hier wou doen. We hebben nog een heel oud bootje. Mevrouw en ik. Ja. Nou, ja. dat ik me varen. Ja. Dat, dat vermaak je hier wel mee. Ja. Ja. Oké. Okay. Bedankt dat je wilde komen. Graag gedaan. Oké. Okay. Dank je. Wij zijn aan het einde van uh, Goedemorgen Zandvoort uh, gekomen. We bedanken Hotel uh, Hoogland hey, voor de gastvrijheid hier. Uh, Yvonne Roosendaal voor de gastvrouwschap. De redactie Gerrie Rutte. Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Uh, regie en techniek. Daniel Effert Daniel, hartstikke bedankt. Gerrie, bedankt. Don, voor ook bedankt weer. Ja. Oké, okay, en we gaan eruit uh, met Rod Short. Maggie May. I I'm used, I'm used, but I feel I'm being used. Oh, oh my, I couldn't try anymore. You led me away from my home Just to save you from being alone You stole my heart But I love you anyway